Het leven met jou was een hel. Jij deed waar je zin in had. Snachts was ik altijd alleen. En jij ging weer naar de stad. Ik zat vaak te wachten op jou. Maar nu is mijn deur op slot. Jij komt er nu echt niet meer in. Het is nu te laat. Echt te laat. Jij bent alleen maar een meid van de straat. Denk dat alles zo makkelijk gaat. Alleen maar voor geld. Mijn klaar en Ga maar weg zoeken, Ander. Alles is nu voorbij. Weet dat jij nooit verzuimt?